Of ga naar hersenstichting.nl. Dit is Radio 1. 8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Het ziekenhuis in Amersfoort, dat gisteravond en vannacht is ontruimd, blijft waarschijnlijk nog een paar dagen dicht. Het Meander Medisch Centrum wil er hier zeker van zijn dat de stroom op de locatie Lichtenberg weer helemaal werkt. Het ziekenhuis heeft problemen met de elektriciteit sinds vrijdag, toen er brand was in een transformatorhuisje. Na een nieuwe kortsluiting werd gisteravond besloten om het gebouw te ontruimen. Alle 172 patiënten werden geëvacueerd. De meesten zijn naar de twee andere locaties van het Meander Medisch Centrum vervoerd, maar er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 De gouverneur van de Centrale Bank van West-Afrikaanse Landen is afgetreden. De regeringen van die landen hadden hem opgedragen om geen geld meer te sturen naar de omstreden president Bakbo van Ivoorkust. Maar de gouverneur hield zich daar niet aan. De bankdirecteur komt uit Ivoorkust en zou een aanhanger zijn van Bakbo. Die weigert af te treden als president, hoewel zijn rivaal Ouattara de verkiezingen van november heeft gewonnen.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 Het Nederlandse marinefregat De Ruiter is in de Arabische Zee in actie gekomen tegen piraten. Het was volgens Defensie niet mogelijk het moederschip van de piraten te overmeesteren, omdat het niet duidelijk was of er gijzelaars aan boord waren. Besloten werd om een kleiner aanvalsbootje op het moederschip kapot te schieten. Daardoor kunnen de piraten geen aanvallen uitvoeren op kopvaardijschepen. Het fragat De Ruiter maakt deel uit van een internationale operatie tegen piraterij voor de kust van Oost-Afrika. Voor het eerst hebben twee zingende broers vlak na elkaar een talentenjacht op televisie gewonnen. Dean Saunders eindigde gisteravond bij sbs als eerste in Popstars. Hij is de oudere broer van Ben Saunders, die vrijdagavond de winnaar was van The Voice of Holland bij RTL. In de finale van Popstars kreeg Dean meer stemmen van het publiek dan zijn rivaal Simone Nijsen. De gemeente Hoorn, waar de familie Saunders woont, wil de twee zingende broers dinsdagavond huldigen. In de eredivisie heeft Feyenoord een nieuwe klap opgelopen. De Rotterdammers verloren thuis tegen de Graafschap met 1-0... door een doelpunt twee minuten voor tijd. Na afloop werden de Feyenoordspelers spelers uitgefloten door het eigen publiek. Feyenoord zakt door de nederlaag naar de 14e plaats. Dat is één plaats onder Heracles, dat met 0-0 gelijk speelde tegen AZ.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 Het weer vanochtend regenachtig. In Limburg is het nog een graad of twee. Vanmiddag vanuit het noorden droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt vier graden in het oosten tot zes in het westen. Ook morgen is het bewolkt en wordt het gemiddeld vijf graden. De dagen daarna wordt het wat droger en daalt de temperatuur iets. Dit was het NOS Journaal. Lieve Elze...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 Kijk op tuinvogeltelling.nl Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl Ja, de nationale tuinvogeltelling. Daar gaan we natuurlijk mee aan de slag van morgen. Louis, we staan nog een beetje in het schemerdonker... in de tuin van beleefde winter. Voedertafels, silo's. Maar ja, het is, nog, het is nog schemerig. En het is stil. Er is nog niks. Nou, het is niet helemaal stil, ik hoor al de, de koolmees, hoor ik al uh, driftig roepen. Die hebben de lente al een beetje in de bol, maar er is inderdaad nog weinig te zien. Maar dat gaat zo meteen heel erg veranderen. Dat weet je zeker? Dat weet ik 100 zeker. Ja. Louis van Noord van Vogelbescherming. Uh, ja, dit weekend het uh, hele weekend vogels tellen, een half uurtje maar, hè, eigenlijk. Ja, een half uurtje voor de Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen die even zin heeft of tijd, uh, ga even een half uurtje vogels in je eigen tuin tellen. En, uh, en stuur het op. En uh, wij zijn er bij Vogelbescherming en bij Sovon erg blij mee. Alleen, wij maken natuurlijk een kapitale blunder nu, hè? Uh, Ja, we staan een klein beetje in het voerveld van de vogels, zullen we zeggen. Je moet gewoon naar binnen toe. Eigenlijk wel, ja. Anders komen ze niet. Oké, okay, nou, laten we dat gaan doen. Laten we dat gaan doen. Goedemorgen. Deze ochtend hoort u nog veel meer Henny Radstaak vanuit de tuin van natuurfilmer Luc Enting. Om u te stimuleren en op te poken om mee te tellen tijdens de nationale tuinvogeltelling dit weekend. Ik zou zeggen, uh, nog een paar uurtjes naar ons luisteren. En dan voor het raam, vogelgids en bloknoot bij de hand. Er is ook een speciale vogeltel-app. Misschien heeft u die wel op uw telefoon. En doorgeven, hè, uw tellingen. Want vogelbescherming heeft uw gegevens nodig. Dit is trouwens de eerste ochtend dat ik vanmorgen om zes uur bij het uh, tandjespoetsen, zowel voor als achter mijn huis, echt keihard merel hoorde. Ik dacht, nou, gedenkwaardig moment. Dat is één. Ja, ja. Ik dacht, nou, nu is echt de lente Lent is wel begonnen bij mij, bij mij thuis. Ja. Um, ja, en tijdens het tellen krijgt u bij ons uh, een aantal dingen voorgeschoteld. De Javaanse neushoorn horen we langskomen. De Vossenjacht op Flevoland. De groenste taxicentrale van Europa. En een zoektocht naar van wie de natuur nu eigenlijk is van ons of van de natuur zelf. Wij zijn Lisa Wade en Menno Bentveld. En tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. Die ga ik maar weer even terug naar Hennie, daar in de tuin, bij Luc Enting. Hennie, um, jullie zijn klaar om te tellen, begrijp ik. En wij kunnen ja, ook zeg. zien wat jullie zien, toch? Want het is ja, een, dat is grappig, hè? Ja, ja, ja, dat een tuin de, bekend de, van de, Radio en TV. Het is de tuin waar de webcams staan van beleefde winter... Dus iedereen kan uh, achter zijn beeldscherm uh, checken of, uh, of hier wel goed geteld wordt voor morgen. <laughs> Wij zijn inmiddels naar binnen gegaan. Kees de Pater is er ook, ook voor vogelbescherming. Kees, uh, wat kunnen we nou verwachten van morgen? Het is een beetje miezerig, alhoewel het was net weer even droog. Maar dat, dat is niet gunstig of wel? Nee, het is iets minder gunstig om de vogels goed te zien. Vogels komen er ook iets minder. Maar je moet er ook niet al te veel zorgen over maken. Want ochtends hebben die vogels gewoon honger. Dus ze komen toch gewoon die tuin in om wat te eten. En de plek waar wij nu zijn, ja, ik, ik hoop op een flinke groep kepen. Want die hebben we natuurlijk de laatste weken hier voor de camera's kunnen zien. Kepen, dat zijn echt vogels die hier in de winter zitten? Kepen, dat is een vinkachtige, lijkt ook wel een beetje op de vink en komt uit het, uit het hoge noorden, overwint het hier. En uh, vooral op deze plek bij beleefde winter, daar zitten relatief ontzettend veel kepen. Ja, voor de rest, uh, ja, wat kunnen we verder verwachten? Ik verwacht hier wel een glanskop, ik verwacht uh, natuurlijk boomklevers, hopelijk die grote bonte zou ontzettend leuk zijn. Als die net in de telling even aan, uh, aan het vetblok kwam zitten... Nou, dat soort dingen verwachten we allemaal. Merels, nou, de hele rand Ik zeggen, met die merel die Menno al had gezien en die koolmees die we net al hebben gehoord, zijn we toch ook blij mee, of niet? Absoluut. Dat is uh, het leuke, want we weten nu met dit soort tellingen veel beter van waar die hele gewone vogels allemaal in de stad zitten. En dat is het toch het allerleukste. Kijk straks na vroege vogels in je eigen tuin en tellen. Ja, of tijdens mag ook, hè? Dan kan dat gewoon blijven bij de radio. Bij, de radio kan bij aan. Ja, dat is waar, maar dan kan je weer minder goed kijken op die webcams, wat wij zien. Wat, wat voor invloed heeft dat weer? Hoe bedoel je? wat? Voor nou ja, het is, je is, je is nu bewolkt, een beetje miezerig. Nou ja, je ziet het allemaal net iets minder goed. En eh, de vogels zijn ook iets minder actief, want ze houden natuurlijk niet van dat, eh, van dat regenachtige weer. Maar net wat ik net zei, van uiteindelijk hebben ze toch allemaal dat voedsel nodig. Dus ze komen echt wel in die tuin. Okay. De meest strategische plek om te tellen? Ja, goed voor het raam gaan zitten, rustig kopje koffie erbij. Dat is altijd de meest strategische plek. Oké, okay, nou laten we hier eh, de stoelen gaan omdraaien richting het raam. En dan uh, tellen maar. Ja. Wie zitten? Moet tellen. <laughs> Luxe van thuis. <foutuus>. Heerlijk. <truimus> Het eerste deel, het Allegro, het concerto in F groot voor hobo en strijkers van Antonio Vivaldi. We zagen ze trouwens in gedachten echt zitten, die tellers en die radstaken in de tuin bij Luc. Ja. Van die mannen, grote op Met het ja. ja. Ongeveer een jaar geleden bijna was Vroege Vogels in Naturalis, u weet wel, die enorme natuurcollectie in Leiden. We maakten reportages in die Enorme collectietoren en hoorde toen al dat er een enorme verhuizing op til was. Alle belangrijke Nederlandse natuurcollecties tezamen worden daar het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. Uiteindelijk komen er bijna 40 miljoen dode planten en dieren bij elkaar. Een van de allergrootste verzamelingen van de wereld is het dan. Ja, in woensdag was er een opmerkelijke verhuizing, namelijk een. Neushoorn. Neushoorn. Neushoorn van Huizing. Vanuit de opslag in de Raamsteeg ging er een hele oude neushoorn... de Naturalis Collectietoren in. En dat gebeurde met groot materieel. Binnenin het museum ronkt een zware vrachtwagen. En we hebben ook onze zwaarste verslag even op de ouderop uitgestuurd. Joost Huising keek toe samen met collectiebeheerder Steven van der Meijen. Er moet eerst ruimte gemaakt worden voor de neushoorn. En dat gebeurt nu? Dat gebeurt nu. We moeten even een doorgang maken... zodat die neushoorn de toren ingereden kan worden. En op de plek waar die langs moet liggen, twee grote walvisschedels. Dus uh, ja, daar moet dan wat in schuiven. Een grote kraan en 900 kilo ongeveer. Maar die kraan kan veel meer hebben, ja, ja, dat is mij verteld. Wel. Dus, uh... Maar zelden potvissen. Zelden potvissen, ja. We gaan eventjes over de reling hangen hier. Dan kunnen we naar beneden ja, kijken, want kerre. twee verdiepingen lager. De neushoorn. Ja, het is een Javaanse neushoorn, een soort die bijna uitgestorven is, er zijn er nog iets van 50 over, maar die ja, 50 levenden levende op Java en dan geloof ik nog acht, een stuk of acht in Vietnam naar schatting. Mensen krijgen ze zelden te zien in het wild, dus er wordt dan gekeken naar uitwerpselen en voetsporen en, en wordt er met camera's gewerkt. En verder is het een heel oud exemplaar, het is uh, 1827 verzameld. Ja, verzameld, geschoten heet dat. Geschoten heet ja. dat, ja. ja, ja. Dat, dat kon toen alleen maar, hè? Je kon een, on, een dier eigenlijk alleen maar goed onderzoeken als hij dood was. Als hij dood was, ja. Als je hem niet in de hand had, dan kon je er niet echt uh, mee werken. En dat je steeds niet aan. niet aan. Er waren nog geen filmcamera's, er waren nog geen goede verrekijkers. En nu kunnen we in het veld al een heleboel determineren. Ja. Uh, maar tot, tot, zeg maar, uh, 1920 was eigenlijk de gebruikelijke manier om te kijken wat heb ik. Ja. Om het even uit de lucht of uit het bos te halen. Inmiddels, terwijl wij praten, gaat daar... Wat is dit, de onderkaak? Hè, dit is de bovenkaak, dit is de hele bovenschedel. Van de Potvis, en die maakt nu plek voor de Neushoorn, heeft die een naam? De Neushoorn? Ja, een, nee, wij doen, een naam. Niet, wij doen niet aan eigen namen, je hebt een enkel exemplaar wat ooit uit een dierentuin is gekomen, waar dan een naam aan zit. Hè? Olifant Jack in Arthus bijvoorbeeld, die staat bij het Zoologisch Museum, maar wij geven geen naam. Nou, een nummertje? Ze hebben allemaal een nummer. Ja. Sorry, eigenlijk... Zo, de pot is licht. Hij ligt op de vrachtwagen, ja. En nu gaat de neushoorn. Ja, Steven, we staan nu naast die grote jongen. Mooi beest, toch? Beetje... Ja, hij is een prachtneus, hoor. Beetje sleets. Dat naambordje daar, daar moeten we eventjes door de knieën en onder zijn buik kijken. Rhinoceros javanicus. En dan staat er nog iets wat ik niet dan kan lezen. Dan staat er een um, maal-adult, oftewel een volwassen mannetje. Nou, dat weten wij. Dat is zijn drie meter uh, tien deze. En dat is wel ongeveer de maximale maat ja. voor uh, een Javaanse neushoorn. Ja, aan zo'n geslachtsdeel, daar kan je ook ja, zien dat, je ook dat het er het is. De mannetjes. He? Ja, ja. Over het algemeen zijn de vrouwtjes uh, wat groter dan de mannetjes. Dus het is echt een hele fors. Er moet ruimte zijn voor ja. een, een klein neushoornetje binnenin. De, uh, waarschijnlijk. Ja. Maar je ziet wel vaker bij sommige soorten... of bij sommige diergroepen dat uh, vrouwtjes groter zijn dan mannetjes. Of net weer omgekeerd. Maar als we er nou toch onder zitten, onder zijn buik ongeveer... Dan zie je de keurige hechting van uh, de preparateur. Hij is dus aan de onderkant uh, opengesneden over de volledige lengte. Meestal van anus tot aan de neus. Maar hier hebben ze de kop wel vrij En hoe zou die nou naar Nederland gekomen zijn? Ik vermoed gewoon als, als, als huid, dus als een plat, uh, plat ding. Uh, alhoewel met die grote, op, met, met die dikhuiden, is het uh, nog maar de vraag, want die zijn heel moeilijk weer soepel te krijgen. En je, je, als je hem weer. Wilt opzetten. Als hij, uit. Is als, hij, als hij opgevouwen is geweest en je wil hem weer opzetten, dan moet je dat weer op een bepaalde manier soepel zien ja. te krijgen. Maar ik vermoed toch dat hij wel als huid is, uh, is binnengekomen. En dan op een prachtig zeilschip richting op een, Nederland. Op een prachtig zeilschip richting Nederland. Waarschijnlijk met een heleboel andere kisten met beesten en materiaal uh, voor het museum. Ja. Want dit is dus verzameld door Boye en Maklot. In 1827 is deze geschoten. Boye is in datzelfde jaar ook doodgegaan, Maklot een paar jaar later. Waren dat mensen die speciaal voor Naturaal op zoek waren? Die zijn speciaal voor het toenmalige Rijksmuseum uh, zijn die uitgezonden. Ja. En van de dertien zijn er elf dood gegaan. Meestal binnen een jaar, binnen twee jaar. Dus dat was, dat was uh, heel avontuurlijk, maar ja. ook heel ellendig. Expedities kosten veel levens en niet alleen van de ja. dieren. Ja, en er is ook gewoon niet goed over nagedacht hoe je nou zoiets moet opzetten. Hè? Je stuurde er een jonge man heen die veel belovend leek en veel ja. van beestjes wist. En... Uh, ja, die moesten het dan maar zien te redden daar. En dat, dat, dat viel dus erg tegen vaak, ja. Deze heren zijn ook alle twee uh, jammerlijk uh, omgekomen. Ik even aan zijn hoorn komen. Als het maar heel voorzichtig is. Maar eigenlijk mag dat niet, hè? Eigenlijk mag het niet, ja. maar vooruit. Hij is nu ook even in de buitenlucht. Dus. Ja. Dat is, die hoorn, hetgene waarom hij bejaagd wordt. Tenminste tegenwoordig. Ja. Het is op dit moment de belangrijkste reden waarom neushoorns uh, Doodgaan. Daar betalen ze in China of in Japan kapitaal voor? Tienduizenden dollars uh, per kilo. Ja. En, en het is niet zo'n uh, zo hele grote hoorn van deze jongen? Nee, de, deze Javaanse neushoorns hebben maar een, uh, een klein uh, hoorntje, Want deze leven echt in oerwoud. Het is dus geen savannenbeest. Is zo'n hele grote hoorn natuurlijk erg onhandig. En er wordt ook gezegd dat ze er niet mee vechten. Ze vechten voornamelijk met hun... Uh, uh, hoektanden. De mannetjes onderling. En, en de andere neushoorns gebruiken het echt als wapen ja. hè, voor de bal. Heb, heb jij er ooit eentje bewegend in het echt gezien? Op een filmpje. Ja. Ze zijn ontzettend schuw. Zoals dus ik al zei, echt in oerwoud of in grote, uh, grote rietmoerassen. Dus ze nemen altijd de benen als ze merken dat er mensen in de buurt zijn. Maar er wordt nu veel gewerkt met van die cameraatjes die dan overal hangen in dat reservaat. En dan zie je dus geregeld uh, beelden van op internet. En dat is ontzettend leuk om te zien. Ze zijn nog Behoorlijk bewegelijk. Je denkt van zo zo'n zo massieve tank, dat, uh, dat is log. Nee, ze kunnen ontzettende vaart ontwikkelen. Ze kunnen ook goed zwemmen, deze. Je dus, zou uh... denken dat die zou zinken. Nee, alles blijft drijven. <laughs> uh, het zijn verrassend wendbare en snelle beesten. Het schiereiland waar ze zitten, daar zitten ze nog vanwege Krakatau eigenlijk. Dat de, is helemaal... de vulkaan. De vulkaan, de uitbarsting in de 19e eeuw. Dat hele eiland is toen ontvolkt. Dat is weer helemaal wel bebost geraakt. Maar de bevolking is niet zo snel teruggekomen als de begroeiing. Dus eigenlijk is dat een vrij dun bevolkt stukje Java. En daar, daar, dat is hun redding geweest van maar die ja, populatie. Nog, nog 50, dat is geen levensvatbare populatie. of? Omdat ze um, oud worden. Toch? Ze worden oud, ze worden toch wel zeker 40, 50 jaar. Maar ja, dat betekent ook dat ze er lang over doen voor ze volwassen zijn. Dat ze maar één kalfje per drie jaar hebben ongeveer. Nou, vlak voordat hij in de takels gaat, nog één ding, dat interesseert mij altijd, als je bij radio werkt, wat voor geluid maakt hij? Eigenlijk maken ze niet echt geluid, er is wat gesproken over, over bromgeluiden en, en blaasgeluiden, maar ze hebben geen imposante trompetter als een olifant of zo. En boven het lawaai van uh, die takel komt hij zometeen toch niet uit? Nee, en deze, deze, het enige wat hij, als hij valt, maakt hij misschien nog één keer geluid, maar dat hopen we. mee. maar Dat is te niet. gode verzoekers geven. <laughs> nee hoor, daar moet, moet je gewoon over praten, dan, dan gebeurt het niet. Om het hoofd te komen. Ik denk dat we niet moeten lussen. Niet lussen? Nee, dan is hij stabieler. Ja, de takel wordt strak getrokken. Ja. Hij is al een centimeter van de grond. Dit is het moment van de waarheid, hangt hij goed. En heel langzaam ja. gaat hij naar boven. Ja. U heeft vast van alles getakeld, maar dit is de eerste neushoorn. Ja, dat is wel apart, ja. Ja. inderdaad. We zijn eventjes van boven nu gaan kijken. O, komt met zijn kop nu bijna ja. tegen de kant aan. Hij zweeft op... Uh, hij moet niet te veel gaan, uh, niet gaan op acht hoogte. Uh, zwaaien natuurlijk. Ja. Maar het gaat rustig. En hij komt onze kant op. Een gezicht als er een neushoorn nu ongeveer op ooghoogte op ons afkomt. Ja, heel spannend. Zat er wat draaien op? Ja. Hij is geland. Hij staat. Ja, ik had eigenlijk een applausje verwacht, want hij heeft het goed gedaan. Nee, daar zijn de handen te nat voor. Gefeliciteerd ook. Dank je. Ja. Hij ja. ja. oh, is al hoo. Hij is een Pianist Lars Roos speelde Concert in the Glade van uh, Jean-Louis Goebaerts. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Afgelopen week ging er soms alweer een lichte siddering door het land. Het wordt lente. Dat wordt het ongetwijfeld, maar nu nog even niet. Hoewel, luistert u naar de meldingen op de Venolijn van deze week. Goedemorgen, dit is Jacqueline Noordman uit Amsterdam Buitenveldert. Vanmorgen om 8 uur... ...wakker geworden met het gezang van de lijster in onze tuin. Kondigt hij de lente nu al aan? Dag met mevrouw Van Wijk in Culemborg. Ik heb vanavond twee keer een van de vrouwtjes van mijn Alpenwater Salamander gezien. En ik vermoed dat het mannetje er ook zat, want er was nogal wat beweging onder de waterplanten. Maar ik durfde niet met een netje de zaak opzij te schuiven. Hallo, mijn naam is mevrouw van Tongeren uit Friesland. Waargenomen om 1.30 uur 30, 9 ooievaars. Hallo, met Iels Langevoort uit Vaassen. Maandagochtend zagen wij een bloeiende kleine maagdenpalm... in de groentetuin van Kasteel de Kannenburg in Vaassen. Doeg. Hielp van u de voorburg. Vanmorgen tijdens het uitlaten van de hond... Loop ik in Park het Loo in Voorburg, ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan, en zie ik dat de eerste winteraconiet volop in bloei staat. Naar nou, mijn mening is dat een week eerder dan vredejaar. Met vrouter Willy Broddus uit de beeld. Ik zag in ons kloostertuin de toverhazelaar in bloei. Hans Hermans, Münstergereen, Limburg. Mm. Hij is er weer, mijn ransuil. Vanavond weer voor het eerst in mijn tuin gehoord. Dat gaat nu elke nacht door, tot in april. Ja, hallo, u spreekt met uh, Henny Boersma uit uh, Krommenie. Dinsdag hoorde ik de mooie, zachte zang van de Herremus, bovenop een struik. Prachtig om dat weer te horen. U spreekt met mevrouw Koning uit Lisse. Ik moet het even kruip. Vanochtend zit al sinds zes uur in de volle maan een mail te zingen. Niet zomaar te oefenen, nee uit volle bos. Met Jacques Appeldoorn in Welp. Gistermiddag waren er ineens in onze kleine achtertuin drie putters. Prachtige kleuren, een rood kuifje. Ze zaten op de zaadbollen van de kaardebol. En daar hebben ze ruim 15 minuten alle drie intensief in zitten pikken. Dat was onze Venolijn. Blijft u vooral bellen 035 67 11 338. En het is licht geworden, dus u mag ook gaan tellen. Het is tuinvogeltelling dit weekend. We zijn terug naar uh, Sterren en Nieuws van half negen. Tot zo. Dag.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 Gekruisigd in de media, veroordeeld door het volk. Een openhartig gesprek met de eigenaar van het Hofdarretje. Ik heb nooit, nooit, nooit vermoed dat hij een verborgen agenda had. Dat en meer vanavond kwart over tien in Karo Brandpunt. Nederland Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Radio 1 Het NOS-journaal. Een gebouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort blijft waarschijnlijk nog een paar dagen dicht. Gisteravond en vannacht werden alle patiënten op deze locatie geëvacueerd. omdat er problemen zijn met de stroomvoorziening. De evacuatie verliep zonder problemen, zegt het ziekenhuis. De Portugezen kiezen vandaag een nieuwe president. De peilingen wijzen op een overwinning voor de zittende president Cavaco Silva. Hij wordt gezien als een stabiele factor in de Portugese politiek... waar forse bezuinigingen tot veel discussie hebben geleid. Het presidentschap in Portugal is voornamelijk een ceremoniële functie. In Rusland wordt een peiling gehouden over de vraag of het gebalsemde lichaam van oud-Sovjet-leider Lenin alsnog moet worden begraven. Het lichaam ligt sinds de dood van Lenin in 1924 in een mausoleum op het Rode Plein in Moskou. In de online peiling is tot nu toe 70% voor een begrafenis.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 De temperatuur ligt tussen 5 graden in het noorden en westen en 2 graden in het zuidoosten. En er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vanmiddag houden we veel bewolking en vooral in het zuiden kan daar nog wat lichte regen uitvallen. De middagtemperatuur ligt tussen 6 graden aan de westkust en 4 graden in het zuidoosten. Ook vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De kans op wat lichte regen neemt gedurende de nacht weer wat toe. En het wordt niet kouder dan een graad of drie. Morgen verandert er helemaal niets aan het weerbeeld. Het is bewolkt en soms valt er een beetje motregen. De middagtemperatuur ligt morgen rond 6 graden. Ook op dinsdag en woensdag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Vanaf donderdag schakelen we over op droog weer met af en toe zon. Het wordt dan wel wat kouder met overdag temperaturen maar net boven nul... en in de nachten op uitgebreide schaal ligt de vorst.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 Menno is eventjes aan het tellen buiten, maar u luistert naar Vroege Vogels op Radio 1. Het is half negen geweest en dus tijd voor onze vaste rubriek. Vroege Vogels, Vraagbaak. Ja, zie wel helemaal, het is nog helemaal niks te zien hier. Nog een mereltje, maar het, is, het zet nog geen zoden aan de dijk. Dan maar even naar de Vraagbaak. Ja, Jeroen Huisman meldde ons het volgende. Uh, vanmorgen liep ik in de regen door een bos bij Arnhem en zag aan diverse stammen meterslange schuimvlokken hangen. Ik ben met mijn camera teruggekeerd naar de plek en maakte een fotootje. Ja, ik heb hier een paar van die foto's van Jeroen Huisman. Je ziet een, een boomstam, begroeid met mos. En het lijkt wel of er belletjes schuim uit de stam komen. Er zit ook een lieve heersbeestje naast, maar of die er nou wat mee te maken heeft, dat weet ik niet. Ik vind het raar. Uh, ik heb nog nooit gezien. Het ziet er een beetje als een camping, dat iemand zijn tijl met afwaswater <laughs> tegen de bomen heeft uh, gegooid. Ja, wat zou het zijn? Nou, ik belde met Harm Piek van Natuurmonumenten. Hij ...keek de foto's en wist meteen wat er op te zien is. We zien inderdaad een schuim van een, een boomstam die uh, afkomstig is uit hout. En waarschijnlijk is uh, in die boomstam een spleet ontstaan... ...ten gevolge van uh, de vorst die we gehad hebben. Dat noemen ze vorstpleten. En dat ontstaat bij een uh, winter waar je, zeg maar, s'nachts uh, behoorlijk strenge vorst hebt... ...maar overdag uh, de temperatuur uh, behoorlijk hoog kan worden... Dan ontstaat er heel gemakkelijk een scheur in zo'n bast tot in het hout. En uh, dan komt allerlei sapstroom komt eraan uit het hout. Dat gaat gisten en dan komen bacteriën in. En als het dan een keer regent, dan uh, stroomt dat eruit. Dan krijg je een beetje schuimachtig uh, water. En uh, dat noemt men dan slijmvloed. Ja, maar Joost Huizing hier, die heeft dat schuim ook wel eens in het voorjaar op bomen gezien. En Wat zorgt daar dan voor? Dat zijn schuimbeestjes, dat zijn cicaden eigenlijk die uh, zeg maar in de boomstam een eieren leggen om te overwinteren. En dan in het april zo'n beetje, dan komen die eitjes uit, dan komen de larven uit. En die larven die boren ook zeg maar, in die stam. Die uh, produceren daar dan ook gisten en schimmels. En dat geeft ook zo'n beetje zo'n vloeibare stof die eruit komt, die een uh, beetje ja, schuim uh, oplevert. En dat lieve heersbeetje ja, dat op die foto's zit naast het schuim, dat is dat nou een toevallige heers. voorbijganger? Die komt op die suikers af die dan uit de boom lopen. We zien ook uh -huh. vaak op dit soort slijmvloedplekken dat al insecten op die suikers afkomen. Dat die suiker dat is gewoon voeding voor ze. Die veersbeestjes zijn daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld spinnen en hooiwagens, die komen erop af. En dat trekt dan ook wel weer vogels aan die daar natuurlijk op gespit zijn om op die plekken insecten te gaan vangen. Nou. Dan weten we het. Bedankt Johan Huisman voor de vraag en voor de foto. En Harm Piek voor het antwoord. En heeft u zelf iets voor de vraagbaak? Bent u iets raars tegengekomen in natuur? Uh, zet uw vraag op onze website in het forum... of stuur hem naar postbus175ad in Hilversum. Aan mag ook. Ik weet niet of dit hoornconcert nou de vogels heeft weggejaagd of naar ons toe heeft gelokt. Maar u um, hoorde het hoornconcert in groot van de Duitse componist Johan joachim Quantz Uitgevoerd door The Academy of St. Martin in the Fields. En u hoorde het derde deel, het Allegro. Dit is het weekend van de Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen met een tuin kan meedoen. En zo van Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming... roepen ook u op om een half uurtje te gaan tellen. Wij tellen vanmorgen in de tuin van Beleefde Winter... waar Vogelbescherming vier webcams heeft staan... en vele voedersilos heeft hangen. Een hele mooie plek om vogels te zien. Dus Henny, Henny Radstaak, zijn jullie alle begonnen met het officiële tellen? Wij zijn uh, nog niet officieel begonnen met tellen, maar... Uh, dat, uh, nee, wat zitten jullie dan uh, een is op te doen? Koffie te drinken? Schrikt, het gebeurt er met de verbinding. Nee, en is even weg. Ze waren daar aan het tellen, bijna. Ze waren zich aan het voorbereiden. Nou, dan gaan we maar even. We gaan we proberen verbinding te leggen met uh, Henny Radstaak daar in de tuin bij uh, Luc Enting. Gaan wij even door met ons volgende onderwerp? Het Finse bedrijf Neste Oil is bijna klaar met de bouw van een biodieselfabriek op de Maasvlakte bij Rotterdam. De raffinaderij gaat straks 800.000 ton brandstof per jaar produceren. En Neste is daarmee de grootste palmoliegebruiker ter wereld. Want het bedrijf heeft ook fabrieken op andere plekken in de wereld. Onze minister van Milieu is hier niet zo blij mee. De druk op de bossen in Zuidoost-Indië. Azië, waar de meeste palmolie vandaan komt, wordt zo wel heel erg groot. Reden genoeg voor hem om eens een kijkje te gaan nemen bij de raffinaderij in aanbouw. Samen met verslaggever Janet Paramoor wordt hij rondgeleid door de kersverse directeur Bart Leenders. Nou, we staan hier op de maasvlakte met uitzicht op een raffinaderij in aanbouw. Zo te zien. Er wordt hier nog hard gewerkt. Bart Lenders, wat gebeurt hier allemaal? Uh, wij zijn op dit moment bezig uh, met het afmaken van onze nieuwe installatie waarin wij straks schone diesel gaan maken. Met palmolie? Uh, wij gebruiken een uh, aantal grondstoffen en palmolie is daar één van. En ik begrijp dat er bijna een miljoen brandstof per jaar hier geproduceerd gaat worden. Hè? De intentie is om hier 800.000 ton brandstof te gaan maken, schone brandstof. Dat is heel veel. Hoe komt dat? Waar is dat voor nodig? Uh, dat is nodig omdat wij in de toekomst willen blijven rijden. En wij zullen altijd brandstof nodig blijven hebben. Ja, Maar is die vraag dan zo enorm toegenomen? Die vraag die is toegenomen, die blijft toenemen. En de olievoorraden die houden ook op. Hoe komt dat, dat die vraag zo toeneemt? Dat komt omdat de mensen zich willen bewegen. Nou, naast mij de milieuminister, hè? we kennen hem al van eerdere uitzendingen. Enig idee? Ja, dat komt volgens mij omdat uh, enerzijds er wat meer olie wordt gebruikt... maar vooral ook omdat er vanuit de EU een verplichting is... die zegt van ja, in de fossiele brandstoffen moet je nu ook biobrandstoffen gaan bijmengen. Mm -hmm. Want dat lijkt goed voor het milieu en goed voor het broeikaseffect... Maar daar maak ik me hele grote zorgen over. Kijk, we staan hier nu op een terrein en daar wordt een fabriek gebouwd, een raffinaderij. Maar dit is eigenlijk de helft van het verhaal. Waar we eigenlijk ook heen zouden moeten is bijvoorbeeld naar Maleisië en naar Indonesië. En daar ben ik wel eens geweest. En daar heb je hele mooie regenwouden met prachtige bomen, prachtige biodiversiteit, prachtige vogels. oehang oetangs die bijna uitgestorven zijn. En het gevaar is nu dat de palmolie die voor deze fabriek nodig is, geteeld gaat worden in die regenwouden. Dus dat de regenwouden gekapt gaan worden voor die palmolieplantages en dat dat in deze fabriek verdwijnt. Dus dat we dadelijk denken schoon te gaan rijden... maar eigenlijk rijden we op regenwoud en op oerang Waar het nu naar uitziet is... deze fabriek heeft in één keer zo verschrikkelijk veel meer palmolie nodig. 2000 vierkante kilometer, dat is twee keer de hele Veluwe. En dat moet ergens vandaan komen. En ja, in Maleisië en Indonesië, de plek waar dat vandaan kan gaan komen... zijn die regenwouden. Dus ja, dat gevaar dat is heel erg groot. U bent er ook geweest, hè? Dat klopt, ja. En ik heb ook gezien hoe je op bestaande grond nog veel meer palmolie kan gebruiken. En ik deel de zorg van uh, de milieuminister dat wij uh, er alles aan moeten doen om de oerbossen te, te behouden. Daarom spannen wij ons enorm in en hebben we een koplopersrol om de duurzaamheid daar uh, te waarborgen. Ja, maar u zegt eigenlijk we kunnen dat uit bestaande plantages halen. Ja. Daarnaast gaan de vruchten die door het hele jaar door geplukt kunnen worden, gaan naar molens waar ze verder verwerkt worden. Daar kunnen de rendementen verhoogd worden. En op die manier kan er met de bestaande grond bijna een verdubbeling van de huidige palmolieproductie bereikt worden. Maar de minister, kijkt een beetje sceptisch. Ja, kijk, ik ben heel erg bezorgd hierover. Voor een deel is het waar, de, de huidige plantages kunnen wat efficiënter werken. Maar er is zo'n enorme bulk vraag in één keer door deze fabriek en door andere fabrieken van Neste Oil. Dat kan je niet alleen maar met efficiëntie op gaan lossen. Wat er gaat gebeuren is dat er nieuwe plantages nodig zijn. En dat is het gevaar zo van waar gaan die nieuwe plantages dan gebouwd worden. En dat kan dus niet duurzaam zijn wat u betreft? Maar ja, als je regenwoud gaat kappen om palmolie te maken... zodat je wat CO2-neutraal kan rijden... Ja, studies laten zien dat dat dus niet zo is. Omdat je die, dat regenwoud kapt, komt er heel veel CO2 in de lucht. En dan zie je dat die palmolie eigenlijk slechter is dan gewone olie, dan gewone benzine. Allereerst... Wij hanteren de meest strikte duurzaamheidscriteria die er zijn. En dat geldt voor de hele brandstoffenindustrie. Jullie werken volgens een bepaald keurmerk? Ja, volgens het RSPO-keurmerk werken wij. En dat houdt in dat er geen boom gekapt wordt voor palmolie die wij gebruiken. Geen boom. Neste Oil die komt in Indonesië en Maleisië. Die willen palmolie kopen. Zo duurzaam mogelijk. Dus zij gaan naar bestaande plantages die gecertificeerd zijn en kopen daar de palmolie op. Echter, wie waren daarvoor de klanten van die palmolieplantages? Dat was bijvoorbeeld de lokale bevolking omdat Neste Oil, we zijn het rijke Westen, omdat die net wat meer kan betalen... wordt Neste Oil dus de klant van die gecertificeerde plantages. Wat gaat de lokale bevolking doen? Die gaat dus ergens anders een nieuwe plantage maken. En dat is nu precies het probleem. Zeg, laten we even een stukje gaan lopen. Want we hebben nog maar een klein stukje eigenlijk van deze raffinaderij gezien. Oké. Okay. Ja, want ik heb geen verstand van raffinaderijen, maar hij ziet er al behoorlijk af uit. Uh, dat klopt. We zijn ook in de, in de eindfase van onze bouw. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat de laatste draadjes getrokken moeten worden. Dat instrumenten gecalibreerd moeten worden. De laatste bouten worden aangedraaid. Dus het duurt niet lang meer voordat hij in gebruik genomen kan worden? Nee, wij hopen voor de zomervakantie in bedrijf te zijn. Ja. Ik zie hier een, ja, oneerbiedig gezegd een vierkante doos. En daaromheen wat cilinders. Wat u hier ziet, dat noemen wij de pre-treatment unit. vergeef me het Engelse woord, maar wat wij daarmee bedoelen is de voorbewerkingsinstallatie. Uh, onze raffinaderij kan een heel veel verschillende soorten olie en vetten verwerken. En dat betekent al die olie en vetten die we verwerken... die moeten op hun eigen manier schoongemaakt worden... voordat ze het raffinageproces ingaan. En dat doen we in dit gebouw. En die cilinders, daarin wordt het opgeslagen? Daarin zitten de hulpchemicaliën ja. om, uh, om de grondstoffen te zuiveren. Ja. Wist u dat, uh, meneer de minister? Ongeveer. Ik heb uh, in een ver verleden gestudeerd voor ingenieur in Delft. Aha. Dus uh, een aantal van die dingen weet ik wel, maar ik ben geen uh, chemicus. Ja. Maar goed, om nog even op het gesprek van de net terug te komen. Eigenlijk zegt u, ja, er is al zo enorm veel palmolie in omloop. Laten we dat nou niet ook eens nog voor brandstof gebruiken, toch? Ja, dat is wat ik zeg. Het grote gevaar van deze bijmengverplichting van, van Europa is dat er dadelijk regenwouden in onze tank verdwijnen. En dat, ja, dat is echt niet duurzaam. En dat, dat gaat het broeikasprobleem bijvoorbeeld ook niet helpen. Omdat uiteindelijk de CO2-balans slechter is dan die van gewone olie. Bovendien, die bijmengverplichting kunnen we ook op een hele andere manier invullen. We hoeven daar niet voor palmolie te gebruiken. Bijvoorbeeld wat we ook zouden kunnen doen... is dat we gaan rijden op elektrische auto's en die op groene stroom laten rijden. Ja. Of wat we kunnen doen is dat we het groenafval in Nederland nemen. Dus het snoeiafval en het GFT-afval van huishoudens. En dat we daarvan biogas maken en dat we dat in onze voertuigen stoppen. Dus een ja. alternatieve zat. Als Nestor maken wij 2 miljoen ton duurzame brandstof. Ja. Daarvoor gebruiken we veelheid aan grondstoffen, waaronder palmolie. Ja. De, de voedsel- en cosmetica-industrie neemt... 80 van het gebruik. Ja, maar dat vind ik een beetje met de vinger naar. En ik zou zeggen van ja, als er toch alternatieven zijn... gebruik die dan en laat die okay. met rust. Nou, die alternatieven zijn er... en zijn niet het volledige antwoord. Groene energie, groene stroom is een goede oplossing. Ja. Maar daar gaan geen vliegtuigen mee vliegen. Het langere, zware transport ga je daar niet mee bereiken. En dat betekent dat we daar alternatieven moeten hebben. Daarnaast is het zo... Dit is het begin van de hernieuwbare brandstof. Wij zijn op zoek naar heel veel verschillende soorten grondstoffen. Wij zijn bezig met uh, onderzoeken naar het gebruik van algen. Heel veel beloven is uh, uh, microbacteriën die, uh, die uit afvalstoffen een olie produceren die wij kunnen gebruiken. Wij kijken naar andere, andere plantensoorten die wij kunnen gebruiken. Maar gebruiken jullie al andere grondstoffen behalve palmolie? Ja, wij starten op en wij gaan naast palmolie gaan wij uh, ook raapzaadolie gebruiken. En slachtafval en reststoffen uit de voedselindustrie. Ja, nou ja, de goede wil is er wel hè? De goede wil is er. En ik ben ook wel eens dat daar echt wel goede elementen aan zitten. En dat het heel goed is dat jullie je daar ook hard voor maken. Alleen, er is dit ene criterium wat er niet in zit. Wij kunnen wel alle vragen in die landen overnemen voor onze eigen biodiesels. Maar als we daarmee de lokale bevolking dat bos in jagen... dan zijn we nog steeds niet verder voor wat betreft het klimaatprobleem en schone rijden. En dat probleem wordt niet ondervangen door de huidige certificeringssystemen. En daarom doe ik dus een beroep op Neste Oil zelf om te zeggen... Dit is niet goed genoeg. We moeten op dit moment niet die vraag naar palmolie zo enorm vergroten. Gewoon eens wat minder brandstof gebruiken. En dat is ook een heel erg goed idee om gewoon wat minder brandstof te gebruiken. Ja, daar hoef ik bij niet mee aan te komen natuurlijk. Jawel, want ik ben ook burger van deze planeet. En we moeten alle energie die we hebben, moeten we zinvol inzetten. Ik denk ook dat elektrisch rijden bijdraagt aan duurzaamheid van ons transport. En ik weet ook dat brandstoffen daarvoor nodig zullen blijven. Het gaat om de totale mix. Directeur Bart Leners van Neste en onze Milieuminister. Diezelfde dag zou een duurzaamheidsoverleg plaatsvinden in de Tweede Kamer. Maar die is om begrijpelijke redenen een week uitgesteld. De parlementariërs wilden natuurlijk eerst vroege vogels horen. Ja, oh, ga even naar muziek. Sommige afkondigingen willen men dan ik allebei wel doen. Zoals deze, die is zo mooi in het Spaans. Soleares, uit de Homage a Tarega van de Spaans componist Joaquín Turina. Uitgevoerd door Pablo Sainz Villegas op Allez. gitaar. Lekker hè? Oh, zo lekker om even Spaans te praten. En nu ogen. gaan we toch echt naar Henny Radstak in de tuin van Luc Enting. Want hij is daar voor de tuinvogeltelling. Henny, hebben wij contact? Ja, dacht het wel, toch? Rikki, um, Rikki. Wij staan achter het raam te kijken maar we hebben net als jullie bij het kapitaal een buitenmicrofoon neergezet. Moet je eens even horen. Je hoort ze gewoon voorbij de microfoon vliegen Louis. Uh, ja uh, dat is ook niet zo gek want ze zitten er met, uh, met tientallen dus uh, je hoort heel veel geritsel van vleugels nu. De, ...de nationale tuinvalverdeling organiseren. De heren stonden al uh... Dat we, zijn niet we, hadden we hadden een bijzondere vrienden. verbinding met Henny, maar die valt weg, maar we horen hem daar nou nog wel over de telefoon. Nou, we luisteren Hennie, toch nog even mee. Henny, Hallo Henny, hoor je ons ook? Nee, hij hoort ons niet. Je ja, even praktisch de Je kan via de website van de checklist downloaden en uitbreidingen je. Een meisje met vogels en plaatjes erbij voor, mocht je ze het net niet kunnen herkennen. Ja, dat is hartstikke handig om te doen. Henny? Uh, daar gaan we straks ook even pakken erbij. Uh, Hallo Henny, hoor je ons is ook? Ik dat soorten wel komen, maar als checklist, als streeplijst is het hartstikke handig. Eerst gaan we hier even afspreken van uh, ja. welke soorten die gaat tellen, want het is hier zo'n drukte dat het eigenlijk hartstikke handig is om ja, nou kunnen we, de techniek is geweldig. We kunnen contact leggen met uh, Oeruzgan. Maar uh, een, een lijntje van hier naar de tuin van Luc Enting is net even te lastig geworden. Vorige worden. week hadden we nog Nieuw-Zeeland op een boot van Sea Shepherd. Dat boot. ging ook goed. En dit gaat niet goed. Nee, we hoorden nu de telefoon, maar dat uh, willen we u besparen. kunt u zelf ook naar buiten kijken om vogels te tellen. Moet u trouwens wel doen, hè? Het is Nationale Vogel, tuinvogeltelling. Een half uurtje tellen, alles opschrijven en dan doorgeven. Gaan wij nog een muziekje draaien? Kokerwiek staat er bijvoorbeeld op, kunnen we die hier verwachten? Thuis? Ja, toch wel. Ook zijn winter, wintergasten, hè? Ja, heel, heel, heel misschien Het is inderdaad een wintergast, maar ik denk dat je zo gauw een zee hebben. Wintergast hebben ze, dat hoorde ik wel. <middels> Hoorde een short story van de Amerikaan George Gershwin, uitgevoerd door Maria Kliegel op cello en pianist Raimund Haveniet op piano. Ondertussen zijn wij hier in het bos bij Land, Druk drukdoende om Henny Radstaak te bereiken, die weer in een ander bos zit in de tuin van natuurfilmer Luc Enting. Die heeft daar Prachtige tuin met vogeltafels, voederbakken uh, En dat is voor allemaal te zien op... Uh... Ja, zou je dat op die webcams kunnen zien, hoe Hennie daar nu nou, zit? Ja, Ik ben, ben benieuwd, wel. want je hebt is op de site www.beleefdewinter.nl okay, ja. Daar zijn de webcams te zien. We even kijken, we gaan even aanzetten. Wij zien die camera's. Je kunt vijf vier camera's aanklikken. En uh, camera 3 staat op een, een, een vijver. Daar is nu. Ja, met varens ongeveer. Daar nee, zie ik Henny niet. Daar is nu geen varen. Gaan we eventjes uh, kijken op camera 1. Want u begrijpt die, dat contact uh, lukt niet. U kunt zelf ook naar die site, hè. de Beleefde, En dan ziet u, uh, ja, we zien nu wel. Uh, Koolmezen, in mijn een zitten. vetblok. Een merel. Dan moet je kijken wat een voer daar ligt. Zo zou ik ook tientallen vogels ja. met de tuin krijgen. Je kunt trouwens ook op de site van Vogelbescherming... de belangrijkste vogels vinden die u aan kunt treffen dit weekend. Zo in deze periode. Het is handig om uh, voor tijdens het tellen. Maar dan weet jij trouwens of je ze mag lokken? Hè, tijdens die telling? Mag je een beetje vals spelen? Uh, ja, je mag uh, voeren. Uh, je mag uh, vetbollen buiten hangen... Uh, voor mij mag je ook best een beetje fluiten zo door het keukenraampje. En als ik nou per ongeluk één koolmees twee keer telt, ben ik dan gedisqualificeerd? Nee, het gaat om het aantal koolmees, bijvoorbeeld die in één keer daar zitten. Dus als er nu vijf zitten en over drie minuten zitten er vier, dan tel je er één keer vijf. Zo moet het, volgens mij. Oh, okay. En niet anders. En uh, ja, we gaan, we gaan straks na negenen gaan we gewoon vast en zeker contact leggen met hen. Hoor. Dus uh, u hoort hem heus nog en ondertussen ja, blijft u gewoon zelf ook tellen.